Zonnig, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden, ook morgen vrij zonnig... en dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is jonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Muidenberg, 9 kilometer. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt klausplein Drie kilometer file na een ongeluk. Alle rijstroken zijn afgesloten. En een stukje verderop richting Amsterdam... bij knooppunt Badenverdorp... vier kilometer door een kapotte auto. Nou, dertien vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Ipenburg een file van vier kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 voor op zondag 28 augustus vandaag Michael St. Maniac opende de dans van uur 3. van de film Flashdance was dat natuurlijk ja He, heb je ook nog uh, 500 keer gezien denk ik nee, nee, ik heb die film überhaupt uh, niet gezien nee, nee wat is dit nou nee, Ik kom nog uh, voor een uh, voor een paar James Bond films uh, daar uh, ken je me nog wel voor porren uh, Flashdance niet, nee hm. dat, okay. dat, dat, dat niet bijzonder, ja Jaap, uh, zometeen hebben wij een interview met een bijzondere persoon. Uh, ook afgelopen vrijdag opgenomen. Ja. Uh, wie was dat ook weer? Menno Aukers, de zoon van de man die uh, ja, waar het eigenlijk om draait... Uh, bij de expositie in uh, het Zandvoetmuseum. Ab Aukers. Oké. Okay. En uh, we draaien uh, in ieder geval het derde gedeelte. Lekkere muziek. Wat dacht je van Sophia George? Girly girly. World, eh? man, you're too girly, girly, you just have to down the world, eh, him have one up here, one down there, one in a Nova, one long of here, one she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor, one down the east, one long a west, him have one up north. Flash it on Young man, you too girly, girlie. You just have flash it on the world, who wanna go to school, one, one fool, fool. I'm a who wanna every time be say she think she One, she a nurse, she say, I she come first. They other the night, them going out, them pick on you first. Wanna sell stuff. But you too lonely girl You just a flash Johnny Young man eh Your mind you too lonely girl You just a flash Johnny man eh You too lonely girl You just a flash Johnny Young man eh Your mind you too lonely girl You just a flash Johnny man Johnny, what George, Girlie Girlie, als Vlieg was hij. En. Um, John Perk is dat volgens mij niet. St Elmo's Fire ja, met. Uh, ja, is ook wel. St Elmo's Fire met uh, John Parr? Ja, die man. precies. Zo, ik dacht dat hij nog uit de groepje kwam, maar goed. Nee, nee, nee. Hij, uh, uh, hij heeft. Uh, dit Dit was trouwens ook uh, uit een film. Die is nog zo. Ja, dus, uh, die heb je wel gezien? Dus, die heb ik ook niet gezien. Wat, dat weet ik dan weer wel? Nee, dat weet ik dan weer wel. Oké. Okay. Het, uh, het is een soundtrack. Oké, okay, daardoor is goed ja. om dat te weten. De, de film heet volgens mij anders, maar het kan ook net zo goed Sint elmos en zijn. heb je okay. nog niks aan als je aan de andere kant van. Wat wil je nou? We gaan even een plaatje de Your Breakdown draaien. Is dat zo? Uh, precies, uh, Maurice Mulder, elke Vrijdag tussen 3 uh, en 5. Deze stond op 7. Sam Veld, Summer on You. you were in love with the sun.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 Dus het dus, dus toch een klein beetje zomerse muziek... ook al uh, is het winderig buiten en een graadje of twintig... en niet uh, echt uh, de tropen van de afgelopen dagen. En dan daarvoor Samfield, of Samfield, de uh, Summer on a Yule. Dat heette weer. Het heette weer. Nou, dat Wat heette weer? He? Dat vind ik niks. Nee, dat, uh, <laughs> dat weet ik. Dat jij dat niks vindt. Het <laughs> is, is niks. Dus het is een uh, heerlijke Jaap weer vandaag. Uh, ja, vandaag ja, precies. wel. En uh, morgen ook. Dus, uh, okay. <laughs> dus voor mij mag, uh, mag dat nog wel even zo blijven. Uh, goed, maar we hebben natuurlijk ook nog een uh, uur... wat we nog hier door moeten komen. Nou, ik zeg 39 minuten zelfs. Ja, uh, we hebben onder andere nog een interview met Menno Aukers. Ja, de, de, ja, de, degene, de zoon van uh, uh, het hele verhaal waar het om ging... Wat zie je er? En, die, en die staat klaar? Uh, oh, die staat, ja. die staat klaar. Nou, zullen we dan uh, maar gaan luisteren naar. Ja. wat me uh, een verstandig plan. Ja, okay. Dan bij een expositie uh, staat ook naast mij de zoon van uh, Ap Aukers. Menno Aukers. Uh, ja, want het, is, het blijft natuurlijk een hele bijzondere expositie, dit. Uh, dit. Het is zo uniek. En uh, dankzij uh, Kees Kooi van der Hark, de burgemeester, Hilly Jansen... Uh, dat ja, dit plan... Uh, ja op tafel gekomen is. En daar hebben we aan gewerkt. En uh, dit fantastische resultaat... wat er uitgekomen is... Uh, ja, geeft duidelijk blijk... van hoe de mensen toen... zo'n zware reis... hebben uh, doorgemaakt. Want in de dagboeken... Per dag werd er geschreven. Er zijn uh, twee keer 250 foto's gemaakt. Er zijn 200 bladzijden uh, per dagboek. Het uh, is een unieke verzameling over alle gebeurtenissen... waarvan mijn vader die was geïnteresseerd... speciaal uh, ja, organisatie, mensen, culturen... terwijl uh, zijn maatje was de techneut. Die wist alles... Van de motorfiets, uh, ze hebben die 17.627 kilometer afgelegd in 134 dagen. Het zouden er eigenlijk twee moeten zijn geweest. Ja. En tot ja, ongelooflijke zaken zoals hoeveel lekke banden. Ze hebben één lekke band gehad in die hele reis. Um, elke dag is door mensen gecontroleerd. Uh, um, het is allemaal kan het bevestigd worden van iedereen wat er. Gebeurd. Dus het is een unieke uh, performance die ze daar hebben neergezet. Uh, met die reizen hebben dus drie bootreizen nog daartussen moeten doen. Uh, ze hebben treinreizen om dat passen in uh, Afghanistan met twee meter sneeuw. Ja, daar, daar kon je niet overheen. Dus het enige wat je nog redde was een trein. En daarna weer in de motorfiets met zijspan en doorkachelen. Wat was uw vader eigenlijk voor een, een man? Was dat een ondernemende man? Uh, mijn vader... Uh, ja, als ik Het is moeilijk om van je eigen vader iets te zeggen. Maar als ik dat zo hoor van al mijn vrienden en vriendinnen vroeger... was hij ja, op, wet op handen gedragen door iedereen. Uh, vrouwen die vielen als bos voor hem. Uh, en uh, ja, hij was charismatisch. En overal gingen deuren open. En uh, de hele wereld eigenlijk... Na, ook onder andere toen met Prins Bernhard de oprichting van de Bilderberg groep. Uh, hij kende eigenlijk de belangrijkste personen en die kende hem. En dat was uh, ja, voor ons kinderen. We keken er tegenover. <laughs> Is dat ook misschien de verklaring waarom dit ook, uh, ja, nou ik zal niet zeggen gemakkelijk tot stand is gekomen, zo'n zo reis als deze. Maar heeft, dat, uh, heeft zijn, zijn ja, manier van voorkomen dat wel uh, enigszins in de hand uh, gehad? Oh ja, hij heeft. Uh, daarna heeft hij, dus, na deze reis heeft hij nog twee keer is hij door Afrika gekacheld met de motorfiets. Uh, ze hebben met uh, de gekste dingen meegemaakt met vliegtuigen. Toen van de KLM, uh, de Dakota's die. Uh, Meneer Plesman werden ze overbodig. En die werden dan verkocht aan de Ethiopische regering met de, de, de keizer. En ja, zulke gekke dingen gebeurden bij hem. Er was altijd iets wat, uh, ja, wat ik ook van hem geërfd heb, een beetje. My head is stuck in the clouds. Begs me to come down, says boy, quit fooling around.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 Want ja, uh, het is uh, nu, is, uh, is dat uh, meestal een week van tevoren voordat uh, de historische Grand Prix wordt gehouden, is er ook vaak een expositie. Dus nu ook. Uh, hoe zijn ze uh, buigen gekomen met dat idee? Nou, vorig jaar euh, heb ik gepolst op de historische Grand Prix... wat ik het beste zou kunnen doen met die dagboek van mijn vader. Nee. Um, Daar heb ik met BMW, met Adrian van Hooydonk... met Paul de von Bayer en nog een paar anderen uh, gesproken. En dat heeft ertoe geleid dat ik het dagboek gegeven heb aan BMW Classic Museum in München. En van daaruit toen met de voorzitter van de Hark, Kees Kooi en anderen kwamen, ja, je moet er iets doen. We gaan hier iets met 100 jaar BMW van maken. En toen was het ja 1 en 1 is 2 heel snel gevallen. En iedereen is er... 100% voorgegaan en het is uh, een, ja, een openbaring wat er allemaal gebeurd is. Nee. En uh, voor mij het allerbelangrijkste is ook nog... ze hebben gevonden het tweede dagboek van het maatje van mijn vader. Nee. Die relatief vroeg overleden is met uh, 30 jaar. Compleet met alles. En dat was helaas niet voldoende tijd om de tentoonstelling aan, nog aan te passen. Maar... Het dagboek ligt er, het origineel van het. Maar dat gaat ook naar BMW München. En uh, ja, het is de, de eerste grote reis van die richting Indonesië naar Nederland. Met een BMW motorfiets ooit gedaan. En zover wij weten is het nog nooit herhaald. Uh, nou is dit natuurlijk wat kleinschaliger dan bijvoorbeeld denk ik in het BMW Museum in München. Want, ja. want dit is natuurlijk een, een afspiegeling denk ik daarvan. Maar hoe uh, hebben ze het gedaan hier in Zandvoort? Uh, in Zandvoort, ik vind het fantastisch. Met de foto's zoals het beeld gegeven wordt. Uh, kan ik zeggen, ik had het niet beter kunnen doen had kunnen doen. En in bij Munchen, BMW München, liggen de twee dagboeken in een vitrine en is een, een klein gedeelte van een heel groot gebeuren. En hier wordt dus ongeveer een derde van de tentoonstelling. Um, um, besteed aan die reis van mijn vader en dat is uh, ongelooflijk goed. Dan kan je in details gaan, de tekstwerk, wat we gedaan hebben, alles uitgezocht en dan ja, zie je de verschillen tussen de twee. Uh, mijn vader was een mens, mens uh, geïnteresseerd. Um, meneer uh, Herweijer her was Machinegericht, die heeft het onderhoud gedaan dat ze met een machine vertrokken zijn die al 27.000 kilometer op de klok had. Uh, was ook al een uniek feit. En ze hebben maar één keer pannen gehad, één lekke band. Um, in, um, in het midden van Afghanistan en verder met de zijspan is de as meteen afgebroken. Omdat er, ja, ze hadden natuurlijk alleen al die twee dagboeken die ze bij zich hadden, die wogen vijf kilo. Uh, de belasting te groot, die wegen te slecht. Uh, dus dat was een Tamil-Smit. En die heeft een nieuwe as gesmeed. En die heeft de hele rit verder heeft die het gehouden. En verder hebben ze geen enkele pannen gehad. En dat denk uh, je toch uh, ongelooflijk in die tijd. Ja, dan is natuurlijk ook nog de vraag. Uh, heeft uw vader ook nog belangstelling gehad... op wat er zich hier uh, in Zandvoort uh, af uh, heeft gespeeld op het circuit? Toen hij nog uh, bij leven en welzijn was. Nee, mijn vader was dat niet. Uh, daar kan ik meer zeggen dat ik de geïnteresseerde was in het uh, geheel. Met mijn oom... Karel de Beaufort, de Formule 1 race, daar was ik heel veel. En mijn andere oom, eh, Graaf Berger von Trips, Taffy, ja. eh, waar we veel samen opgetrokken hebben. Maar ja, mijn familie heeft gezegd, je gaat niet racen, want eh, we willen jou in leven houden. En uh, dat is het punt. En je ziet, Karel de Beaufort is gestorven. Van, uh, Taffy van Trips is door Jimmy Clark uh, in uh, Monza um, eraf gereden. En uh, heeft het leven gelaten. Zoals vele van mijn andere vriendjes. Uh, hè, van uh, uh, Jimmy Clark die ik kende. Uh, uh, er waren een x-aantal en uh, er gebeurden altijd ernstige ongelukken. Dus wat dat betreft, ik heb de, daarna stopgezegd. Ik ga mij concentreren op mijn carrière en dat heb ik gedaan. En nu heb ik uh, weer sinds een jaar of tien geleden weer opgevat... Uh, de auto's, de oude raceauto's, de antieke raceauto's. Nee. Zoals ik ga ook weer naar uh, Goodwood. Ik ga nu naar de historische Grand Prix toe. Maar het racen zit er niet meer bij. Dat, uh, daar, daar, uh, daar ben ik um, nou ja, met mijn 75 jaar niet te oud voor. <lacht> maar ik heb nog mijn EU-licentie. Dus ja. daar kan je ook nog. Maar uh, er is een tijd en je wil graag nog, uh, als je goede gezondheid blijft door blijven gaan, zo lang mogelijk. En dan als je oud bent met racen, moet je heel voorzichtig zijn. Goed, dank u wel. Oké, okay. hartelijk dank voor het gesprek. Uh, en we hopen dat er heel veel mensen naar de tentoonstelling kunnen komen. Omdat dat ja, toch een cachet aan uh, Zandvoort geeft aan de historische Grand Prix. En alle, alle mensen die een affiniteit met BMW en motoren hebben en ontwikkelingen. Eyes. I can feel you watching in the night. All alone with me, I were waiting for the sunlight.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 Nummer dit van Daryl Hall en John Oates, Sarah Smile en daarvoor uh, een interview. Wat waren? Ja, uh, interessante of, man was dat Jaap. Uh, die, dat was hij zeker en uh, minstens ook het uh, plaatje, want het is uh, wel iets uit de jaren tachtig denk ik. Daryl Hall en John Oates. Ja, om, minstens een hoogtijdagen waren in de jaren tachtig. Dat sowieso. Maar uh, om even weer uh, weer naar je oorspronkelijke vraag van uh, Menno Aukers, ja. Uh, hij werd uh, dus uh, toegesproken door zijn ouders van nee, jij gaat niet in de autosport zitten, want we kennen allemaal uh, de verhalen daarvan van nou, wat hij al in dat gesprek heeft uh, ja. genoemd. Dus, uh, en zeker in die periode was het uh, nog helemaal niet zo veilig uh, wie uh, de beelden op YouTube uh, terug kan halen over bijvoorbeeld van trips... In Monza, dan weet je dus dat dat niet een echt lekker, uh, een lekkere crash is uh, geweest. Dat was een, uh, uh, ja, voor die periode was dat gewoon uh, bijna dodelijk. Of eigenlijk, dat was al dodelijk. Ja. En als dat nu uh, heden ten dagen gebeurt, dan uh, komen ze eruit, uh, vegen ze het uh, de, de, de stof bij wijze van hun, uh, van hun race overal af en, uh, en, en staan ze de pers nog te woord. Ja. Uh, dat is het grote verschil. Maar goed, dat zijde. Volgende week is er dan dus de historische Grand Prix in Zandvoort. En dan gaan we dat allemaal weer beleven, natuurlijk. Ja, je hebt een drietal platen meegenomen vandaag. De derde staat klaar, zoals je ziet. Ja, er zit een klein verhaal aan vast. Dandelion is uit Volendam afkomstig. Dan moeten we niet denken aan de drie js of bijvoorbeeld aan Jan Smit, of bijvoorbeeld aan uh, Nick en Simon... dat is het allemaal niet. Uh, er is namelijk ook nog een ander geluid in Volendam... namelijk het geluid van echte singersongriders... echte uh, muzikanten die uh, bezighouden met uh, serieuze muziek. Uh, Alaska is uh, min of meer uh, ja, uh, het vlaggenschip. Uh, Frank Bond is uh, degene die dat doet. Uh, maar hij heeft ook een broer, Paul Bond. Zit, uh, Beiden zitten bij elkaar in Alaska, maar Paul uh, heeft al... Veel eerder Dandelion uh, uh, ja, min, of, uh, min of meer uh, in de stijgers gezet. Uh, samen met nog uh, twee, drie andere jongens. En uh, nou, Ze zijn bezig om uh, hun uh, eerste album uit te gaan brengen in september. Dat zal uh, volgende maand zijn. En De bedoeling is dat ze dan ook hier uh, in, bij ons uh, langs gaan komen... om daar wat over te vertellen. En Dat album dat is uh, met crowdfunding uh, gefinancierd, heet Everest... En dit is de eerste die ze daarvan hebben opgenomen en dat heet Finnegan's Week Easy life A struggle till he breaks his neck and dies Place on Earth en daarvoor Dandelayden. Zo heette ze toch, ja. Ja, ja. alleen uh, je had 24 seconden nog over. Want er, oh. kwam nog, er kwam nog namelijk een uh, stukje. Je was uh, erg enthousiast met het instarten van... Uh, ja, ik zei. wel Ik kon niet wachten. Ja, ja. Maar dit is uh, 2004 weer, uh, dames en heren thuis. Lola's team. De shapeshifters, nou, hoef nou. geen uitwandering meer te doen, ja. Nee, die kan jij dan even overspraken. Nou, nou, ik, ik kan gewoon <lacht> even een kop koffie halen. Zoals Rob Harms altijd zegt, drie platen longstoffen achter elkaar. Shapeshifters, Lotus Team. Een plaat die Jaam niet kent, dus vind ik het echt wel bijzonder. Gavin ja, ja, ja. Friday, I Want To Live. Oh, die ja, ja die, die ken ik In 1992 nee? was dit een uh, alarmschijf zelfs. Dus ja. uh, het is echt bijzonder dat je dat niet kent. En erachter Rihanna met S en M. Nou, het zit er weer op, Ja, voor vandaag. Over die Captain Friday, dan moet ik dan weer even op gaan slaan. Want als er ooit nog eens een keer een popquiz komt, dan moet ik hem wel uh, weten natuurlijk. Precies, daar ben je, maar daar ben ik er gewoon bij. Hè? <laughs> Goed, dit programma zit er weer op. Uh, wij zijn er weer over drie weken. Ik heb even gekeken. Singapore is er dan. Dus ja, uh, uh, moet het dan uh, ook weer overdag uh, plaatsvinden. Dus, uh, dan is het de nachtreest in Singapore natuurlijk. het de, de Singapore is het uh, s'avonds. Maar dat ja. wordt dan in Europees tijdstip... Uh, dit tijdstip. Uh, eh, Zo werkt dat. Uh, jij bent eraan komende donderdag weer met uh, Alternative FM. Ja. En uh, dit programma uh, is uh, volgende week weer in handen van Rob Harms. En... Albert Jan Vos. Toch? Dat denk ik. Is een, uh, want er is toch ook een Grand Prix van Italië? Of is dat een... Oh, uh... oh is dat zo? Nou ja, dan, dan zien we wel wat er volgende week <laughs> ja. is. CFM Klassiek is vanavond ook weer om 7 uur. En Peaceful Radio met Vader Veug en zelf. Die is er ook gewoon. Als laatste de kunks met Disco. Fijne zondagavond.